De Republiek zeggen dat ze maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Er waren tot nu toe in de Dominicaanse Republiek zo'n 150 cholera-besmettingen vastgesteld, maar geen sterfgevallen.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 Het weer vanuit het noorden op veel plaatsen motregen. Minima tussen 2 graden in het oosten en 5 aan zee. Overdag bewolkt met eerst motregen en smiddags overwegend droog. Het wordt een graad of zeven. Dit was het en... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Chico de ritmo che ritme dat gaat. ritmo che sale, senti dit ritme dat gaat. Barbra Streisand. For Streisand. .cfmzantvoort.nl and yeah. Ja School for Cool